11 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Opnieuw opheffen over PvdA-raadsleden in de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord. En in het mediaforum, voor het eerst was het op de buis Utopia. Nu Dorald Megens, hier is hij met het NOS Journaal.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 De leider van de Checheense onafhankelijkheidsbeweging, Umarov, dreigde afgelopen zomer al met aanslagen. Eind vorige maand werden in Volgograd zeker 34 mensen gedood bij twee zelfmoordaanslagen. De Turkse regering heeft 350 politieagenten ontslagen of overgeplaatst, zo melden Turkse media. Het besluit heeft te maken met een groot onderzoek naar corruptie bij de overheid. De schoonmaak bij de politie volgde nadat tientallen mensen... onder wie zonen van ministers werden opgepakt op verdenking van corruptie. Correspondent Bernard Bouwman. Dat moet je zien in de context van de machtsstrijd die nu plaats heeft tussen premier Erdogan en Fethullah Gulen, de religieuze leider, aan de andere kant. Erdogan vindt dat heel veel politieagenten veel te veel sympathie hebben voor Gulen en die is dus bezig om het hele politieapparaat te zuiveren. Dat is in andere steden ook al gebeurd en nu dus in Ankara. Volgens premier Erdogan wordt er een hetze gevoerd tegen zijn regering. Huishoudsters kunnen uit het zwarte circuit worden gehaald door het invoeren van een dienstencheck. Dat is de conclusie van een onderzoek door vakcentrale FNV en brancheorganisatie OSB. Met zo'n gesubsidieerde check kunnen particulieren tegen gereduceerd tarief een werkster inhuren bij erkende bedrijven die deze werknemers in loondienst hebben. In België is al enige tijd ervaring opgedaan met de dienstencheck en de ervaringen zijn positief. Nu hebben veel werksters in Nederland geen rechten. Ze zijn niet verzekerd en krijgen geen geld als ze ziek of arbeidsongeschikt worden. VVD-Tweede Kamerlid Helma Neperus noemt het idee sympathiek... maar ze zet er wel wat vraagtekens bij, zei ze in het Radio 1-programma De Ochtend. Als die regeling een succes is, ja, dan gaat dat dus honderden miljoenen kosten en nog meer. En dan zeg ik in deze tijden, waar de niet leuke dingen gebeuren, ook op belastingterrein... is dat wel een hele zware slag, dat je zegt, daar gaat iedereen mee betalen. Voor de tip die leidt tot de aanhouding van de mishandelaars van tientallen paarden is 10.000 euro uitgeloofd. Het geld is beschikbaar gesteld door een dierenliefhebber. Volgens de Stichting Zinloos Geweld tegen Dieren zijn er sinds afgelopen voorjaar zeker 40 paarden mishandeld. Ze zijn met een mes verminkt bij hun geslachtsdelen en buik. De Stichting Zinloos Geweld tegen Dieren denkt dat er een seksueel motief achter de mishandelingen zit.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 Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Nog één uurtje duurt de ochtend. In het Mediaforum met Tom Verlind en Melou van Hinten bespreken we zo het nieuwe programma Utopia. Waar leiders proberen op te staan, maar tegelijkertijd weer keihard worden teruggefloten. Ik ben ontzettend blij dat we hier met zo'n groep in zo'n uh, korte mag tijd. Mag ik iets van... vragen? Nee, even nou, ik ben even aan het woord. ben even zitten. Nee, maar van ga even goed. zitten. Oh, Dankjewel, want iedereen zit, dus jij ook. Duidelijk. Dankjewel. Ja, leuk was dat. Uh, eerst nu de ophef over Rotterdamse raadsleden van de PvdA. Want deelraadsleden die niet weten waar de Partij van de Arbeid voor staat, alleen maar met hun eigen toko bezig zijn en het vooral voor het geld doen. Opnieuw gaat er een boekje open over de PvdA in de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord. En dit keer gaat het om een intern rapport van de partij zelf. Hendrik Willem Hofs, goedemorgen. Goedemorgen. Rotterdam verslaggever van de NOS. Feyenoord, dat was toch die deelgemeente waar cliëntelisme en vriendjespolitiek hoogtij vierde? Ja, precies. Dat uh, rapport van integriteitsbureau BING van het afgelopen jaar, die schreef daar een uh, vernietigend rapport over en dat was ook de reden voor de Partij van de Arbeid om twee oudgediende, zwaargewichten, Annie Brouwer-Korf en Wim Cornelis, oud-burgemeesters van respectievelijk Utrecht en Gouda, te vragen om die zaak nou eens te onderzoeken. En nou, dat hebben ze gedaan. En de conclusies liggen dus nu uh, via het ANP en nu ook bij ons op straat en die zijn toch wel schokkend. De deelraadsleden die kennen de wortels van de sociaal democratie niet, ze kennen de regels van de partij niet, weten niet precies waar de deel gemeente wel en niet overgaan. Deelraadsleden van de PvdA hebben hun eigen toko. Er is veel wantrouwen, ze werken langs elkaar heen en ze vinden de vergoeding die ze daarvoor krijgen voor dat werk, of ongeveer 1200 euro, heel belangrijk. En volgens Brouwer, Korf en Cornelis is dat voor een deel te wijten aan het feit dat die deelraadsleden een andere achtergrond hebben, namelijk de Turkse en dus een andere bestuurscultuur van huis uit gewend zijn. Ja, die mensen zijn wel door de PvdA op die lijst ooit gezet lijkt me. Ja, die Partij van de Arbeid heeft dus nu ook een vrij groot probleem. Het komt heel slecht uit, zo'n twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Um, ja, voorheen was de partij altijd verzekerd van de Turkse kiezer in Rotterdam. Dat is ook een grote gemeenschap. De grootste Turkse gemeenschap in Nederland zit hier. Um, maar die steun is al lang niet meer vanzelfsprekend. En er komen nu ook andere partijen op, zoals het Rotterdamse Turks Belang... en de islamitische partij NIDA. En die zouden nog best wel eens wat stemmen van de Partij van de Arbeid af kunnen uh, gaan snoepen. Um, aan de andere kant heeft de Partij van de Arbeid Rotterdam ook een lijsttrekker van Turkse komaf, Hamid Karakus, die ook heel goed bekend staat in de gemeenschap. En die zal er zeker de komende maanden alles aan doen om die belangrijke Turkse stemmen binnenboord te houden. En zeker met de hete adem van Leefbaar Rotterdam, tegenwoordig onder leiding van Joost Eertmans uh, in de nek. Ja, de bestuur van de deelgemeente Feyenoord is al maanden geleden opgestapt. Het de deelgemeentebestuur wordt opgeheven. Is het probleem daarmee opgelost? Ja, die bestuurlijke drukte, hè, dus het samenspel tussen deelgemeenten en de, de grote gemeente op de Kolsingel. Ja, dat zal wel een stuk minder worden, want die gebiedscommissies die ervoor in de plaats komen, die krijgen veel minder macht. Maar uh, ook daar komen weer dezelfde uh, figuren voor die ook in de deelgemeente Feyenoord hebben gezeten. Maar je zou toch zeggen dat die daar niet meer op die stoelen terecht kunnen komen?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 Werksters moeten voortaan makkelijker en goedkoper wit betaald worden. Daarvoor pleit de vakcentrale FNV en de branchevereniging van schoonmaakbedrijven OSB. Nederland moet het voorbeeld geven, volgen van Frankrijk en België. Dus niet geven, maar volgen. Want daar worden werksters door de overheid gesubsidieerd via de zogeheten dienstenchecks. We hadden het vorige uur ook al even over. Katelene Paschiers, vicevoorzitter van de vakcentrale FNV... Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, leg even uit waarom dit volgens u de enige manier is... om het weer goed te krijgen allemaal. Het is zeker niet de enige manier... maar het is wel een heel aantrekkelijke manier. En daarom zijn we er een voorstander van. Zeker als het gaat om de, uh, de, zeg maar de gewone werkster... in het particuliere huishouden. Uh, we vinden dat de alpha-hulpen die uh, dus in de zorg geïnitieerde huishoudens werken... Dat, daar, uh, dat die gewoon weer terug moeten... in de, in de thuiszorgsector uh, en onder de CAO. Maar voor de particuliere huishoudens willen we heel graag uh, uh, aan de commissie aanbevelen om, het, uh, om die dienstencheck serieus uh, als voorstel te gaan uh, voorstellen. Um, het aantrekkelijke is dat je gewoon... Hè, je hebt uh, vaak iemand bij je thuis die voor je kind, kinderen past, je huishouden doet, uh, het huis schoonmaakt... en dan wil je niet allerlei moeilijk gedoe uh, met, uh, dat andere mensen zich daarbij gaan bemoeien... of dat je zelf uh, als werkgever een administratiekantoor zou moeten beginnen. Je wil gewoon het allemaal simpel regelen... En de meeste mensen in Nederland willen het goed regelen ja. voor hun huishoudelijk werken. En als dat, dat betekent dat je een normaal uh, beloning betaalt... je, je, je koopt, een, zoals dat heet, zo'n dienstenscheck... en daarmee, die geef je dan aan je huishoudelijk werker... en die krijgt daarmee ook een stukje sociale verzekeringen... Uh, dan uh, is dat dus een heel aantrekkelijke uh, oplossing. Alleen, dan spraken wij uh, net al mevrouw Neperus, Tweede Kamerlid voor de VVD... en ze zegt, ja, het kost minimaal 300 miljoen euro. Dat geld is er gewoon niet, dus dat gaat er echt niet van komen. Ja, uh, wij hebben in Nederland heel veel geld, uh, alleen dat geven we natuurlijk aan van alles en nog wat uit. En uh, dat zijn allemaal politieke keuzes waar je je geld aan uitgeeft. En wij zeggen, uh, er zijn op dit moment bij uh, 450.000 mensen in particuliere huishoudens aan het werk, als alfahulp, als pgb-hulp, als uh, huishoudelijk werker... Dat zijn allemaal mensen die wij op dit moment niet goed behandelen. Waar we geen sociale zekerheid voor hebben geregeld. Die vaak niet worden doorbetaald bij ziekte of in de vakantie. En dat is eigenlijk iets wat je niet langer je moet willen permitteren. Dat moet je beter regelen. Dat gaat iets kosten. Het gaat ook heel veel opleveren. Het gaat opleveren dat huishoudelijk werk gewoon werk wordt, dat mensen trots kunnen zijn op dat werk... dat we het met elkaar goed regelen. Ja, dat is ook niet waar mevrouw Neperes het niet mee eens is. Ze vindt ook wel dat er iets moet gebeuren. Zeg maar. Dit plan kost gewoon te veel geld. In tijden van crisis kun je het niet maken, want uiteindelijk komt die 300... en dat is het minimale bedrag, terecht bij de belastingbetaler die het moet opbrengen. En dat kun je gewoon niet van ze vragen. Ik denk dat je van de belastingbetaler prima kan vragen... om voor hele belangrijke en nuttige zaken belasting te betalen. Dat doen wij eh, dagelijks. Maar is een particuliere zijn... werkster is dat ook uh, iemand die dat geld dan nodig heeft? Of moet je daarvoor als belastingbetaler extra gaan werken? Je moet vooral zorgen dat die particuliere werksten die wij allemaal nodig hebben... want anders waren er geen 450.000 mensen op die manier aan het werk... dat die uh, netjes worden behandeld, dat wij daar een deugdelijk loon aan betalen... dat die mensen sociaal verzekerd zijn... Wij, wij vertrouwen die mensen hun, uh, ons huis toe. We geven ze de huissleutel. Ze mogen onze kinderen uh, oppassen. Dat zijn allemaal dingen die wij heel erg belangrijk voor ons zijn. Ja, heel maar we willen er niet te veel geld hebben. voor betalen. En we willen er niet genoeg voor betalen. En daar moeten we dus met elkaar iets aan doen. Ja, dat kost wat, maar dan heb je ook wat. En dat is het debat wat je moet voeren. Want je kunt niet zeggen, ja, we hebben het altijd heel slecht gedaan. We hebben iedereen onderbetaald. Maar dat gaan we niet oplossen, want dat kost geld. Nee, natuurlijk kost het ook iets, maar het levert ook heel veel op. Nou zit de VVD in deze regering. Die zegt al, uh, dit gaat niet lukken, dit plan. Heeft u nog een alternatief wat u ze kunt voorleggen? Nee, er is geen enkel alternatief denkbaar... waarin je uh, een situatie uh, die ertoe leidt dat mensen onderbetaald worden... en dingen allemaal niet krijgen... ...dat je die kan oplossen zonder dat het iets kost. Je kunt wel met elkaar kijken en dat hebben wij ook in onze voorstellen gedaan samen met de OSB. We hebben dat ook door een economisch bureau laten uitrekenen. Welke stappen kun je zetten om die werkelijkheid dichterbij te brengen? Dus we geven een realistisch beeld van welke stappen er nodig zijn... ...als het gaat om de overhulpen en als het gaat om de huishoudelijk werkers... Je kunt Nederlanders vragen om iets meer te betalen voor hun huishoudelijk werken. Als het daarmee goed geregeld is. Je kunt als overheid daar een stukje subsidie tegenaan zetten. Dat kost tussen de 300 en de 800 miljoen hebben wij laten uitrekenen. Ja. Dat kun je de komende jaren met elkaar gaan plannen. En dat is een politieke keuze die je dan zou moeten maken. Maar dan nogmaals, de VVD ziet het niet zitten en zegt ook... waarom zou je met belastinggeld de werkzaamheden van andere mensen moeten subsidiëren? Uh, je gaat, uh, wij uh, zijn met elkaar, uh, betalen heel veel belasting voor van alles en nog wat. Wij willen primair dat de particuliere huishoudens die een uh, huishoudelijk werker inhuren daar zelf voor betalen. En wij willen dat in de overgang naar een situatie waarin dat betalen ook inhoudt. Dat er belasting en premies worden betaald. Dat in die periode de overheid ook bijspringt om, die, uh, om dat te bevorderen. Uw standpunt is duidelijk en die valt de VVD ook. Dank u wel. Kathleen Paschier, vicevoorzitter van vakcentrale FNV. Goedemorgen. Tot 12 uur, de KRO en CRV. Op Radio 1. E. De Amerikaanse zanger is het Chris Cap. maar hij heeft uh, zijn ouders komen uit Cuba oorspronkelijk, dus het kan wel degelijk liar liar. De ochtend stand.nl. En daarin gaat het inderdaad over Cuba. Europa moet de banden met Cuba aanhalen. Dat zegt onze minister van buitenlandse zaken, minister Timmermans. Um, en de vraag is: wat vindt u eigenlijk? U kunt bellen 0800 1101 reageren via www.stand.nl. Twitteren kan met hekje standpunt en als u uh, de download-situatie uh, in acht hebt genomen. Uh, Ik kan gewoon die app downloaden. Bedoel ja, je. precies. Uh, even kijken wat er op de site gebeurt. Europa moet de banden met Cuba aanhalen. 325 mensen hebben intussen gestemd daar. 64% is het eens, 36% is het oneens. Michiel Bout, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van het Instituut voor Latijns-Amerika-Studies in Amsterdam. Europa moet de banden met Cuba aanhalen. Eens of oneens? Uh, eens. En waarom? Europa en Nederland moeten de dialoog met, met Cuba versterken en verdiepen. En als dat tot iets leidt, dan moeten we de banden aanhalen. Want het is op dit moment een, een cruciaal moment in de Cubaanse geschiedenis. En ik denk dat Europa en Nederland daar een positieve rol in kunnen vervullen. Ja, maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, Timmermans houdt juist met zo'n bezoek dat regime alleen maar meer in het zadel. Ja, dat, dat wordt natuurlijk al heel lang gezegd, van elke toenadering tot Cuba. Ik denk dat Timmermans eigenlijk bij uitstek de persoon is om de, dat te logen Hij is iemand die heel duidelijk altijd voor mensenrechten is opgekomen. Hij zal ook zeker niet aarzelen om daar in Cuba over te praten. Hij is eigenlijk de juiste persoon om, om nu als Nederlandse vertegenwoordiger met de Cubanen te gaan praten. Want hij heeft het ook wel over veranderingen, maar wat, wat zijn dan die aantoonbare veranderingen in Cuba? Er verandert veel in Cuba. Uh, helaas uh, blijft ook heel veel bij hetzelfde. Dat is het dilemma waar we in dit moment uh, mee zitten. Uh, maar er is duidelijk onder Raúl Castro een, een liberalisering aan de gang. Er is een poging om de zaken te veranderen. Uh, Raúl Castro is eigenlijk het. Uh, vertegenwoordigt het dilemma van Cuba. Ze willen bij hetzelfde blijven en ze willen veranderen. Ze moeten veranderen. Het is een totaal in elkaar gezakt systeem eigenlijk. Uh, de, um, en, en dit is het moment van historische veranderingen. Ja. Dat kan nog wel vijf jaar duren. Maar, maar zijn die veranderingen ook te merken op terreinen die er echt toe doen? Uh, voor de Kubanen zeker. Uh, er zijn nu mogelijkheden om als uh, kleine zelfstandige onderneming, uh, ondernemer aan de gang te gaan. Er zijn geloof ik inmiddels meer dan 400.000 licenties verleend. Dat, dat is een, een duidelijke verandering. Er zijn betere contacten met de Verenigde Staten. Er komt geld binnen. Dus er zijn uh, duidelijke uh, wel, uh, veranderingen yep. zichtbaar. Maar tegelijkertijd 6.000 arrestaties per jaar uh, van mensen uh, waar dan van wordt gezegd... die hebben een meningsverschil met het land. Ja, nee, dat is, het, is een, het blijft een, een totalitaire staat, waar de partij en de, en, en, en de regering alles voor het zeggen heeft, waar als je het niet mee eens bent, dan eh, kan er van alles met je gebeuren. Dus dat, dat laat meteen zien het dilemma waarin het land zich eh, bevindt, maar ook waarin alle externe partners, zoals Nederland, zich eh, eh, bevinden. Maar als het dan gaat om de timing van het bezoek nu van Timmermans, als je een, een stichting hoort dat glasnost en ook onze eigen correspondent die wel vertellen, ja, dissidenten zeggen, dat is voor ons helemaal niet zoveel veranderd. Nee. Dus Timmermans schermt daar natuurlijk mee, want het gaat zoveel beter. Maar als dat van binnenuit nou wordt ontkend in het land? Nee, ik denk dat niemand ontkent dat er veranderingen aan de gang zijn. En, en die veranderingen zijn heel reëel. En natuurlijk is het niet een 100% verandering. Raal Castro is een vertegenwoordiger van het oude regime. Dus het is een, een, een, een dubbelzinnige situatie. Maar ik vind dit, de timing van dit bezoek heel goed. Timmermans is een, een goede minister van Buitenlandse Zaken. Het is voor het eerst. Dat is toch wel interessant om te zeggen dat de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland naar Cuba gaat sinds de revolutie. Dus het is echt een, een, een moment, en hij laat daarmee zien dat Europa en Nederland uh, er prijs op stelt, dat de veranderingen doorgaan. Er wordt heel hele ochtend al veel gereageerd, uh, uh, ook via de telefoon. Dat kan nu ook. Laatste mogelijkheid uh, daarvoor 0800-1101, gratis telefoonnummer. U kunt dus reageren op de stelling Europa moeten banden met Cuba aanhalen. 0800-1101. Als gezegd op de site zo'n 350 mensen hebben gestemd. 63% eens met de stelling 37% oneens. Goedemorgen, Stand.nl. Ja, met uh, Jos uit Nijmegen. Hallo. Ik ben het heel erg eens met te spreken bij u in de studio. Helaas heb ik zijn naam niet kunnen horen. Nou, dan zullen wij die nog eens eventjes uh, noemen dan. Michiel Bouts, directeur van het Instituut voor Latijns-Amerika-Studies te Amsterdam. Ja, en ik vind ook dat uh, moeten we het Amerikaans model toepassen... of het nieuwe Nederlandse model. Het Amerikaanse model gaat over uitbuiten en misbruik maken... en dat Chinezen doen het nou nog erger in Afrika... Maar wij moeten dus uh, goede relaties aanknopen uh, met uh, landen zoals Cuba. Hè. Goede handels- en diplomatieke relaties, zoals ook uh, de fantastische politicus. Uh, uh, hoe heet je weer, doet? Timmermans, die daar nu zit? Timmermans, het? ja. Maar ja. niet zo goed met naam hoor zijn, ik al. En het moet gebaseerd zijn op vier <laughs> principes: fair trade, groen, kennis, economie en humanitair. En win-win uh, scenario's creëren. En wel in gesprek blijven met die landen. Maar je denkt uh, dat, dat, dat wij als Nederland ook echt wel iets kunnen betekenen? Nederland, uh, de economie van Nederland moet zich gaan ontwikkelen op, op die vier dingen: fair trade, groen. Kenniseconomie en humanitair. En in groen zijn wij met water heel goed. In zon moeten wij net zo goed worden als Duitsland. Dus ook het samenwerken met Duitse wetenschappelijke instituten. Wij moeten in de eerlijke en ecologische voedselproductie gaan. met die landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Kenniseconomie, Wageningen, Delft, Eindhoven, Twente. Verhaal en en is samenwerken duidelijk. met Duitsland. Ja. En ja, vooral het humanitaire principe. Dus voedsel, ecologische woningen ja. Ja. en welvaart. En ik denk ook de, die vier eh, we hebben ze meegeschreven, hoor, de thema's. 0800-1101-stand.nl. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met uh, Annelie Hoebens. Uh, mijn dochter heeft 16 jaar in Cuba gewoond en is er vorige week ook nog geweest. Of twee weken geleden. En uh, die was toch geschokt over de, toch wel heel veel grotere armoede nog steeds in... Uh, ja, u wel. Dus als u hoort ja. dat, dat de minister zegt, nou, er zijn echt wel veranderingen. Onze gast zegt dat ook. Dan, dan hebt u via uw dochter gehoord dat dat allemaal nog wel een beetje meevalt. Dat valt echt mee tegen, van hoe je het zeggen wil. Maar het is, uh, uh, ja, nou ja, er zijn veranderingen. En er zijn dingen op, op, op spoor gezet om te veranderen. Maar de, de, de armoede van de mensen is gigantisch. En in het binnenland helemaal. Ja. Maar zou het dan dus juist niet wat opleveren als we daar meer... Aandacht voor hebben als dat op die? Manier oh, ik denk kan? dat die aandacht heel goed is. ja. ja. Dat, dat, dat contact met Cuba is, is natuurlijk goed. En uh, ja, de druk wordt ook groter op Cuba om, om daar meer aan, aan te doen, denk ik. Ja. Maar uh, ja, ik, ik bedoel, ik ben zelf geen expert, maar ik ben er natuurlijk ook heel vaak geweest. En uh, <coughs> ja, mensen zijn toch een beetje murven van het worden. Ja. U zegt wel eens tegen de stelling, dus Europa moet de banden met Cuba aanhalen. Ja, dat denk ik wel. Dat wel. Okay. Dank u wel. Ik pak ook ja. nog wat reacties van onze site er ondertussen bij. We waren tegen het apartheidsregime en terecht. Waarom zouden we voor deze dictatuur een uitzondering maken? Steun liever de politieke gevangenen. Boycott vakantiereizen naar de hel van Castro. En mevrouw Lofitjes die schrijft... door de banden aan te halen kunnen we meer betekenen... voor de bevolking en een oogje in het zeil houden. Die is dus juist tegenovergestelde. En nog een andere reactie. Er zijn in Cuba ook veel goede dingen... maar de vrijheid van meningsuiting en mensenrechten... laat zeer te wensen over. Dus ik hoop dat als Europa de banden gaat aanhalen... een en ander in werking gezet wordt in de goede richting. Als wij alleen met goede en juiste landen contact willen hebben... blijven we zeer beperkt. En landen isoleren door niet met ze te praten... is hen juist de verkeerde kant op sturen. Michiel Bout praat met ons mee directeur van het Instituut voor Latijns-Amerika-Studies in Amsterdam. Meneer wat vond u van de reacties? Ja, ze laten zien hoe, hoe, hoe ingewikkeld het is om een duidelijk standpunt te, te bepalen. Maar ik denk dat, de, dat toch de meerderheid van de mensen toch wel de dialoog voorop stelt. En daar ben ik het mee. Eens. Nou, en De vraag is steeds natuurlijk, wat, wat merken die gewone Kubanen daar nou van? Stel dat dit, dat dit gebeurt, hè, Europa gaat die banden aanhalen met Cuba? Nou, daar merken ze voorlopig niets van. Dit zijn natuurlijk politieke uh, zaken. Uh, het is wel zo dat Raúl Castro ook intern voortdurend de veilen van het systeem ook blootlegt. Alleen, hij is ook tegelijk, tegelijkertijd vertegenwoordiger van het oude systeem. En dat is de, de, de, de, de situatie waarin hij verkeert. Hè? Hij, in, waar uh, Fidel Castro altijd nog triomfantalistisch was, uh, vertelde hoe goed de revolutie was, is Raúl Castro eigenlijk voortdurend bezig om te laten zien dat het systeem moet veranderen. En, en dat, daarom zeg ik van dit is een moment waarin ook binnen de Cubaanse politiek eh, ruimte is om, om tot, eh, tot dialoog en tot onderhandelingen te komen. En mm. Nederland is daar natuurlijk een, een hele kleine speler in, daar gaat het niet om, ja. maar symbolisch is het wel belangrijk. Ja, want wat gebeurt er als we die banden niet aanhalen? Uh, nou, dan gebeurt er niks. En, en als we de banden wel aanhalen, dan zal er voorlopig ook niet uh, vreselijk veel gebeuren. Maar Nederland is een lid van de Europese gemeenschap, dus, dus het is een Europees land. Uh, het heeft altijd een duidelijke uh, visie gehad op mensenrechten en ontwikkeling. Dus het is, ook, het is symbolisch zeker niet onbelangrijk. Nou, is eerder de vergelijking met China al gemaakt door, door wat bellers en reacties op onze site. Bent u het eens met die vergelijking? Nou, het laat zien hoe moeilijk het is om een consequent mensenrechtenbeleid te voeren in een uh, geglobaliseerde uh, wereld. En, en uh, we, zijn, we zitten natuurlijk te mopperen op, op de, uh, Rusland en op China. Maar we doen ook daar zaken mee. En dat hebben we altijd gedaan. En maar dat is ook het verwijt. Zaken doen gaat dus wederom ja, voor. Nee, dat is ook zo. En ik heb zelf ook wel, wel op bepaalde momenten gezegd: van nu moet je dat niet doen. Maar maar hier in het geval van Cuba denk ik dat dit, het is een historisch proces, dingen zijn aan het veranderen en het lijkt mij dat dit een heel erg mooi moment is om in te haken in die historische verandering die ook nog wel een tijd kan duren maar waarin dus eigenlijk ruimtes worden gecreëerd in het systeem en daar kan Nederland dan een kleine bijdrage aan leveren. Even naar nou onze eigen belangen, wat voor zaken zijn er eigenlijk te doen met Cuba? Uh, nou, de, Cuba is niet een, een hele uh, belangrijke economie. Uh, die meneer die net aan de lijn was over, over uh, milieutechnologie, et cetera, wetenschappelijke samenwerking, dat is op zichzelf, ben ik het daarmee eens. Uh, Cuba heeft een van de hoogst opgeleide bevolkingen van uh -huh. Latijns-Amerika, dus er is heel veel potentieel als, als, als er een uh, ruimte wordt geschapen voor, voor, uh, voor samenwerking. Ja, uh, maar is... voorlopig mogen ze daar niet weg. Nee, maar goed, als ze daar binnen Cuba zeg maar, ontwikkeling op gang kunnen brengen... En met Nederlandse hulp, is dat, zou dat zeker, of met Nederlandse samenwerking zou dat zeker goed zijn. Wat ook belangrijk is, is dat Cuba in Latijns-Amerika een belangrijke symboolfunctie heeft. Dat de meeste Latijns-Amerikaanse landen altijd hebben gezegd van... blijf van ons Cuba af. Het zijn, en, en dat dus dit ook voor, vanuit Nederland een symbool is... dat Nederland toch geïnteresseerd blijft in Latijns-Amerika. En dat vind ik zelf een heel... Heel positief signaal. Uh, na het sluiten van een aantal ambassades uh, was er in Latijns-Amerika een tijdje het idee dat Nederland niet meer geïnteresseerd was in de regio. Ja. En dit is een, duidelijk een, een tegenovergesteld signaal. Ja. Nou, nou bezoekt hij een aantal, heeft allerlei bezoeken gepland staan Timmans daar in Cuba. Uh, zegt dat hij daar is, is ook goed. Heeft hij wel de goede afspraken gemaakt? Als we zo'n case van Kortenhof van de Stichting Glasnost zeggen van, ja hij laat wel na om daar met mensenrechtenbewegingen te gaan gaan praten. Ja, dat zou hij dan toch ook eigenlijk moeten doen? Ja, dat... dat um, ik, ik, kan, ik heb niet zijn hele programma uh, voor ogen, dus dat, ik vind het moeilijk om te zeggen. Maar um, het is... Uh, hij gaat als minister van Buitenlandse Zaken, als, als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering, praten met de Cubaanse regering. Hij zal zeker met allerlei mensen van het maatschappelijk middenveld uh, praten. Um, het zou mij niet verbazen als hij ook met uh, dissidenten zou willen praten. En, en misschien doet hij dat wel, maar dat zal hij niet aan de grote klok hangen. En zou Castro daar überhaupt mee akkoord gaan? Ja, misschien vraagt hij daar wel geen toestemming voor. De Nederlandse ambassade in, in Havana heeft altijd een, een vrij onafhankelijke positie ge, ge, gehad. In, en heeft ook altijd de dissidenten ontvangen met ze gesproken. Dus het zou mij helemaal niet verbazen als, als daar iets zou gebeuren. Maar eh, nogmaals, ik weet het niet of dat, gaat, of dat zo is. Dank u wel. Michiel Bout, was dat... Van uh, het centrum, moet ik even goed zeggen. Het Zetla. Het Centrum het Zetla. voor, ja. voor Latijns-Amerika Studies in Amsterdam. Hartelijk dank voor het meepraten. Stand.nl. Dan gaan we het hier afsluiten voor de radio. Maar u weet het, u kunt blijven stemmen op die site: www.stand.nl. Europa moet de banden met Cuba aanhalen. Bijna 400 mensen hebben nu gestemd. 64% eens, 36% is het oneens. Dit is Radio 1.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 In het Russische Sochi zijn alle militairen en politiemensen... in de staat van hoogste praatheid gebracht. Volgende maand worden in Sochi de Olympische Winterspelen gehouden. angst voor aanslagen zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Er zijn twee veiligheidszones ingesteld. Eén zone is verboden voor bijna iedereen... behalve beveiligers en hulpdiensten. En in de andere zone mogen alleen mensen komen... met kaartjes voor de Winterspelen en met een identiteitsbewijs. En De Turkse regering heeft 350 politieagenten ontslagen of overgeplaatst. Zo melden Turkse media. Het besluit heeft te maken met een groot onderzoek naar corruptie bij de overheid. Schoonmaak bij de politie volgde nadat tientallen mensen, onder wie zonen van ministers, werden opgepakt. op verdenking van corruptie. Volgens premier Erdogan wordt er een hetze gevoerd tegen zijn regering. En dat zijn de hoofdpunten. De ochtend. De oplagecijfers van de Nederlandse kranten zijn opnieuw gedaald. En de staatssecretaris van Rijn is op dit moment op bezoek in Kamp Westerbork. de van Steely Dan, Donald Fagan. Daarin werkt hij samen met Walter Becker. Maar dit deed hij in zijn eentje, 1982. IGY, en dat staat dan voor International Geophysical Year. Wat een kennis heb je toch, hier. Opnieuw, slechte berichten over de betaalde oplagen van de grootste Nederlandse kranten. Op het financiële dagblad na zakte de oplagen van alle papieren kranten verder in. Blijkt uit de nieuwste cijfers van oplageninstituut Hoi. Piet Bakker volgt de ontwikkelingen in de mediawereld. Meneer Bakker, Ja, alweer een daling, denk ik bijna. Is deze anders dan, dan wat al jaren in gang is gezet? Nou, het gaat wat harder dan, uh, dan een aantal jaren geleden. Dat is eigenlijk het, uh, ja, het allerslechtste nieuws. Uh, jarenlang zat het zo rond de 3, 4 procent. En nu zie je dat over de hele linie de, de papieren oplagen in ieder geval. Dus van de echte fysieke kranten die we door de brievenbussing komen... is met 6% verlaagd. Dus dat is wel een behoorlijke klap, ja. Hoe komt dat dan? Ja, ik denk dat het toch wel te maken heeft met de crisis. Uh, dat, uh, je ziet vooral titels die, uh, die een nogal breed publiek hebben... dus ook mensen die wat minder verdienen... Uh, uh, dat die het meeste verliezen. Uh, dus je, en dat zijn ook de mensen die het oudste zijn. En dat gaat natuurlijk vaak samen. Mensen met een klein pensioen of alleen maar een AOW... Uh, dus die kranten verliezen het meest. Dus het is eigenlijk een, een, een soort van uitgesteld crisis-effect uh, ja, ja. uh, wat we hier zien. Uh, een krant als de NRC bijvoorbeeld in de voorstand hebben daar minder last van. Maar een krant als de Telegraaf en de grote regionale krant hebben daar meer last van. Want regionale kranten, daar stoppen mensen kennelijk eerder mee dan. Nou, ook regionale kranten hebben een heel breed lezerspubliek. Dus daar zitten uh, een soort van gemiddelde van de regio in Limburg en, en, en Groningen en Friesland. En daar zitten ook heel veel mensen bij die alleen maar een AOW hebben of uh, een, een, een, een, een, ja, een, een minimum inkomen hebben. En uh, uh, mijn idee is dat als je die kranten allemaal ziet zakken. dan zal er ongetwijfeld een soort van inkomenseffect uh, zijn. Dus die categorieën, en ze zijn ook wat ouder, hè, dus die lezers, uh, die, uh, ja, daar gaan ook lezers dood. Ja. Um, daar, daar zien we wat snellere uh, achteruitgang dan bij de andere kranten. En als NRC en de Volkskrant het relatief uh, nog oké okay doen... is dat dan de, op papier of gaat het om de digitale edities? Nou, Volkskrant doet het op papier uh, uh, relatief goed, blijft stabiel. En de NRC verliest op papier weliswaar, ook NRC Next. Maar die verkopen vrij veel digitale exemplaren. Dus dat compenseert voor een belangrijk gedeelte weer hun verlies op papier. Uh, dus die kranten en ook het FD doet het zowel op papier als digitaal uh, behoorlijk goed... En ook trouw. Maar ja, dan, dan hebben we wel de, de, de, ja, de prijswinnaars uh, te pakken. Ja. Ah, dan hebben en, we toch nog aardig wat. En, ja, nou ja, in, in die categorie. Maar je ziet de, de klappen vallen echt wel in de regio uh, en, bij, en bij de Telegraaf uh, voor een groot gedeelte. Ja. Dat, dat zijn eigenlijk de, de grootste verliezers uh, dit afgelopen uh, kwartaal. En het FD, dat is natuurlijk veel door zakenmensen wordt het veel ja. gebruikt. Dus blijven die er wel gewoon voor betalen dan? Moet je het zo zien? Nou, je moet het vooral zo zien dat hun baas ervoor betaalt. Ja, dus dan en, kunnen ze die krant gewoon handhaven. Ja, ja dan, dan maakt het niet zoveel uit natuurlijk. Dat wil niet zeggen dat, dat het een probleemloos jaar voor al die kranten is. Maar ze hebben ja, een, echt een heel ander soort van publiek. Dus het is ook niet zo gek dat, dat hun uh, uh, dat oplage op een andere manier zich ontwikkelt. En ja, die informatie als je in het bedrijfsleven zit, heb je echt nodig. En uh, dat verklaart natuurlijk ook waarom mensen niet zo graag die krant opzeggen en hem toch wel willen blijven lezen. Kleine lichtpuntjes zijn dus de stijging in de digitale edities. Dank u wel. Precies. Piet Bakker, deskundige. even Marcel Dekker is in Kamp Westerbork, waar directeur Dirk Mulder ...staatssecretaris Martin van Rijn over de vloer heeft. Nou, daar is de staatssecretaris. Hartelijk welkom hier. Goedemorgen. Fijn om hier te zijn. Ja, ja, ja. prima. Bij ja. tijd, tij, hè? Ja, ja net ook, net ook tij, Nou, dat valt nog voor mee. Ja. Maar het is echt wel fijn om in deze periode, en dat er even wat tijd beschikbaar was... Het is er wel ja. een rustige tijd voor ons. Dit is de enige periode dat we gesloten zijn voor het publiek. We gaan eind januari gaan we weer open. Ja, dat vroeg ik me al af. Ja, ja, ja, okay, ja. Ja, ja. Altijd de, rondom uh, Holocaust Memorial Day. Dus even, even ja. voorafgaande ja. daaraan. Ja. En, en dan... Van Rijn, uw eerste bezoek aan Westerbork als staatssecretaris. Ja. Maar u bent er vast wel eens eerder geweest. Ja, zeker privé ben ik ook eerder geweest, ja. ja, ja kaal en ledig uh, uh, herinneringscentrum, zou je wel kunnen zeggen. Dat is een beetje de reputatie van dit kamp Westerbork. Uh, daar heb ik het uitgebreid met de directeur over gehad. Daar moest wat aan veranderen. Vond u dat ook? Ja, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is... om uh, dit type uh, monumenten, uh, in de, eigenlijk in de verkeerde zin van het woord... Uh, om die heel erg beschikbaar te houden voor het publiek... om uh, voortdurend herinneringen aan de, aan de oorlog uh, ja, levend te houden... en mensen te waarschuwen van wat er kan gebeuren. En dat betekent dat je eigenlijk altijd weer moet nadenken... over van wat is de beste manier om dat te doen. En dat wisselt ook een beetje in de tijd. Ja. En uh, je moet ook uh, uh, voor nieuwe generaties moet je zorgen dat je dat op een nieuwe manier kan vertellen. Dus ik denk dat uh, dit, dit soort projecten nooit stilstaat en altijd in verandering is. Daar heb je altijd tastbare dingen voor nodig. Uh, de directeur van dit herinneringscentrum heeft ervoor gekozen om niet aan reconstructies te doen. Dus geen circus, geen prikkeldraad omheiningen en wachthorens. Goeie zaak. Ik denk dat deze directeur er heel veel verstand van heeft. Ja, dus dat lijkt mij een goede zaak. Ja. Meneer Mulder, gaat u nog over de hoogte van de subsidies praten vandaag? Eerst gaat hij de film zien waar we het in het eerste uur over hadden? Ja, en dan pro en proberen we met die film proberen we een beeld te geven, ook met het totale bezoek van uh, wat we hier eigenlijk doen. En daar zit ook de verantwoording van de subsidie. En we hopen dan dat de staatssecretaris aan het eind van het bezoek zegt: van, Nou, ik heb het indruk dat er op een goede manier met het geld wordt omgegaan, want dat willen wij ook graag. Was het natuurlijk wel even spannend nog hè? in die tijd dat uh, al die subsidies ter sprake kwamen? Nou, je moet er wel rekening mee houden, in de, zeker in de afgelopen periode en nu nog. Maar tot nu toe uh, mogen we de ministerie, zowel politiek als ambtelijk, mogen we dankbaar zijn dat wij eigenlijk altijd toch in, uh, in de schaduw zijn gehouden. En dat zegt ook wel iets over hoe eigenlijk in onze samenleving met dit onderwerp wordt omgegaan zegt u maar dank u wel tegen de staatssecretaris. Tot nu toe dank u wel. Veel plezier vandaag met de rondleiding hier op het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Nou, tevreden staatssecretaris. En dan moet Dirk Mulder ook wel tevreden zijn met dat Kamp Westerbork... dat weer iets meer van zijn pijnlijke verleden kan laten zien.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 and I'm 2009, Lily Allen was dat en The Fear. De ochtend, Mediaforum, met Melou van Hintem, freelance journalist en columnist bij De Volkskrant, en Ton Verlind, mediaadviseur, oud-directeur van de KRO Tevens, welkom. Beide, iets vroegere tijdstip, hè? in de ochtend. Heerlijk. Lekker fris zijn we ja. nu nog. Nou, kijk, dat is alleen maar fijn. Zullen we maar gelijk van start gaan? Genoeg te bespreken, gisteravond namelijk, waar iedereen naar uitgekeken heeft. John de Mos, hersenspinsel, utopia werd voor de eerste keer uitgezonden. Vijftien deelnemers die een jaar lang vrijwillig opgesloten worden op een kaal stukje grond. En op die manier moeten ze een nieuwe samenleving opbouwen. SBS zendt het uit. Melo, wat vind je ervan? Ja, ik, had, ik zat te kijken... en de, de gedachte die ik steeds niet van me af kon zetten... is waarom laat iemand daar zijn kinderen voor in de steek? Dat, heeft, dat, dat, dat, dat is een van de vaders. Ja, er, een vader nee, er zijn een paar vaders hè? in dat programma. En die gedachte die ons de hele tijd maar aan me op. Ik begrijp dat echt uh, helemaal uh, niet... En, uh, dat, dat verhinderde me eigenlijk op de een of andere manier... om goed te kijken naar wat er nou eigenlijk gebeurde. Ik heb natuurlijk wel een aantal dingen gezien die opvielen. Bijvoorbeeld toen er zo'n gemeenschappelijke vergadering... in de eerste vergadering plaatsvond. En dat de, zich waarschijnlijk tot informeel leider ontwikkelende Paul ging staan. En hij meteen tot de orde werd geroepen ja, ja. dat dat niet moest. En dat die rink uh, meteen begon over geld en drank. Rink dus, is de dakloze? Rink is de dakloze, op ja. Op voeten loopt hij? Ja, wat, ik ben dus echt benieuwd uh, of hij, zeg maar, als, als filosoof uh, dakloze... Uh, het hele beeld over dakloze een beetje kan laten kantelen... door de manier waarop hij zich opstelt in de serie, want hij is... Uh ja, zeg maar, moreel, ethisch lijkt hij in ieder geval. Hè? Uh, een beetje drammig misschien, maar wel superieur ja. aan de rest. Dus ik ben benieuwd hoe dit gekast, personage zich ontwikkelt. Ja, ja. Ja, ja. We ja. hebben ja. nog maar zelden een dakloze gezien... die zo netjes in de kleren zit overigens. <laughs> dus ik, ik denk, hoe ziet dat leven van die man eruit? Schone, ik dacht, schone voeten had hij ook. Schone voeten had hij. En ik begreep dat hij geen, geen sokken droeg... omdat hij anders in vier of vijf dagen tijd uh, zijn sokken versleidde. was in ieder geval een warm verhaal. Ik dacht, ik ga nou eens gewoon met een positieve instelling kijken. Want ik vind het op zich nog wel een interessant sociaal uh, experiment een paar mensen bij elkaar en die krijgen de gelegenheid om nieuwe regels te maken hun eigen samenleving in te richten. Maar ja, als ik dan kijk naar de samenstelling van het gezelschap dan is dat behoorlijk voor de Nederlandse samenleving atypisch. Het zijn mensen die hun eigen leven acteren het zijn pseudo karakters, allemaal mensen met een, ja, met, met een euh, bepaalde extra kwaliteit, om niet te zeggen een, een, een afwijking in hun karakter en maar toen realiseerde ik me, het is natuurlijk onzin om met een positieve instelling te gaan zitten kijken, want het is niet bedoeld als een sociaal maatschappelijk experiment, het is gewoon een televisieprogramma, ja. en de karakters zijn gekozen op het maken van een interessant televisieprogramma, en daarmee heeft het als sociaal, als sociaal experiment natuurlijk, helaas zeg ik totaal geen, geen waarde, maar het kan vermakelijke televisie opleveren... maar ook hele vervelende televisie. Ja, en die eerste aflevering, was die vermakelijk of vervelend? Hij duurde uh, lang. Ik heb met uh, verbazing zitten kijken. En, en, en verbazing is ook een vorm van uh, amusement. Dus wat dat betreft is het uh, goed uh, gevallen. Ik heb dezelfde vraag. Waarom uh, uh, huilebalk? Uh, uh, uh, aannemer uh, uh, Paul... die het steeds over zijn meisje heeft... Het heeft besproken en, volgens mij al. vier ouwe. kinderen die hij in de steek moet laten. Ja. En, en doet alsof hem dat door iemand is opgedragen, Zijn eigen vrijwillige keuze... Ik dacht, ze kunnen we aan het eind van wegdragen. We ja. hebben begon ineens een dialoog met, met twee koeien. Ja, die, die, hij vroeg die koeien zelfs toestemming om ze, om ze te aaien. Uh, maar hij kan niet zomaar weglopen. Want ik heb gelezen dat deze mensen een borg hebben moeten betalen... van 20.000 euro. Haken ze af... Dan krijgen ze die boete oh, dus hoe hebben uit... ze die moeten betalen? Dat ik dacht dat ze, dat, kregen, als ze, dat ze een hoop geld kregen als ze dat jaar bleef zitten. Als ze blijven zitten... Maar het is hun eigen dan, geld dan, naar, nee, moet ze, moet ze naar draagkracht Moeten ze naar draagkracht een uh, bedrag betalen. Dus iemand ja, ja. die zelf heel veel geld heeft. Er zitten ook mensen die helemaal geen werk hebben. Nou ja, die daklozen. Uh, die ja, ja. die betalen dus ook een okay. klein bedragje. Hm. Mag uh, uh, ik er nog iets uh, anders over zeggen? Want wat ik nou niet heb gelezen is... dit. Kijk, dit is een, een heel ontzettend oud idee... dat al heel lang geleden is uitgevoerd. Namelijk uh, door de BBC... Tussen 2000 en 2001 zijn 36 mensen onder wie acht kinderen gedropt op een onbewoond eiland om daar een jaar lang te overleven. En dan hoor ik eigenlijk heel weinig mensen uh, Je uh, over. Zegt dat het dat is, is gejat dit idee. Ja, en het is zelfs nog in 2007. Dat programma heette Castaway 2000. En in 2007 Castaway 2007 is dat herhaald op Great Barrier Island in Nieuw-Zeeland. En daar gingen precies zoals in dit programma 15 mensen naartoe. Het maar daar zaten dus de, ook kinderen bij. Uh, in de eerste versie Castaway 2000 nee. daar zaten ook nog acht uh, kinderen bij. En uh, die mensen die hebben helemaal op zichzelf. Die zijn getraind uh, door een survival-expert. En die hebben daar een hele gemeenschap opgezet met uh, uiteindelijke windturbine... en een hydroelektrische dam en een school en een slachthuis. Maar waren slachthuis dat dan tussen en dan aan en zeker normalere mensen? Ja, dat weet ik niet. Ik heb, okay. uh, ik heb wel de personages gezien die zeven jaar later... Uh, in, uh, op Great Barrier Island uh, uh, actief zijn geweest. Die konden trouwens één voor één weggestemd worden. Daar bleef echt een winnaar over. Dat is nu niet het, uh, het geval. En daar zat ook wel een psycholoog en een therapeut bij. Maar ook iemand die uh, een ex is. Dus dat was ook een vrij ja, gemêleerd ja, uh, gezelschap. Maar het is dus eigenlijk ongelooflijk uh, uh, gepikt. Dus uh, ik vind het zo grappig dat die zonder mol zegt: uh, misschien uh, kunnen we hier wel internationaal mee de boel op. En dan denk ik: nee jongen, jij hebt het voormalig gewoon gejat. Uh, nog even, we hebben anderhalf miljoen mensen toch naar gekeken uh, gisteren. De vraag is natuurlijk: houden ze dat vol? Is dat vanavond ook nog zo? Uh, dat moeten we zien. Het was de eerste aftrappen uitzending Daarom duurde die ook langer. Uh, ook al weer gelijk allerlei gedoe eromheen. Want er is een van die kandidaten, dat is die, die wat evangelische mevrouw. Uh, die schijnt alweer uh, actrice te zijn geweest in. Uh, nee, die Billy. Die Billy is actrice oh, geweest. In vleugel? Hij nou, ja. is bij net vijf. Ja, maar dat, ik in de krant. Is dat is die ja. massagetherapeut of niet? Is dat een andere? Nee, nee, het is die, die, die billy kunstenares <laughs> okay. die in een bunker heeft ja. gewoond. Ja, jongens, is dus een professionele ze allemaal uit televisie optreedst, zou je kunnen ja. zeggen. Ja, ja, want ze want heeft er, ook in een andere ja. show al gezeten van de RTL, maar ze maakt deel in de uit van ja. de samenleving, toch? Ja, ah, het stond ja, ook het bij is dus niet sterk, toch? Nee, niet heel erg. Nee, maar deze karakters zijn natuurlijk ook gekozen in de hoop en de verwachting dat er stront zal ontstaan. Want als dit een serieus experiment zou zijn dan mislukt het als televisieprogramma... op het moment dat het als sociaal experiment ja. slaagt. Want dan, dan lukt het mensen inderdaad... om een hele aardige, alternatieve, harmonieuze samenleving ja, op te bouwen. Ja, ja, en dat is, dat is natuurlijk het allerlaatste wat de programma maken beoogt. Het eerste persoonlijke drama heeft zich wel voltrokken in Utopia. Het staat uh, Het AD meldt daarover dat de ja, dat... stiefdochter van Andrea... is overleden aan uh, de bochtgevol van borstkanker. Ja, en ze, ze blijft, blijft in het, in het huis. Ze he? he? ja, zal wel heel veel geld ingelegd hebben dan. Hè? Dat maar dat is volgens mij inmiddels. al gebeurd voordat ze het huis... Ja. Is, uh, is, uh, is gegaan. Okay. Nou. Maar weet je wat, mag ik nog één ding over nog zeggen? Nog één ding, Omdat dan het had je het we ja. ja. moeten het er nog zo vaak over hebben, Ja, ja is dat zo? Nou moet ja, goed. We kunnen ik heb het dus ook vanwege dat ik hier mocht komen zitten... naar die livestreams gekeken een half uur. Maar dan kan je echt al allerlei dingen zien, bijvoorbeeld op dag vier... dat dan mensen ruzie hebben en zeggen, je moet optieven... en dan zit er zelfs een bliepje in, dat iemand als geld wordt gebruikt. Hoor je dan? Dat vind ik ook echt <laughs> heel grappig. Dus denk ik, als je dat een beetje volgt... dan, wat heb je dan eigenlijk nog aan om naar die televisie te kijken... Nou. Ja, dus volgens hem heeft het dan meer, maar ik had nu het idee. Ik kijk in dat programma. Ik weet dus wel dingen die volgen? gebeurd zijn, die staan er niet in. Nou, omdat het toch wel interessant is om te weten... of die mensen elkaar uiteindelijk de hersens in gaan slaan. Ik denk dat je dat wel weet. Ik denk dat je de afloop van het programma kunt uh, het is, het is, uh, informeren het naar niet. de bekende weg. En de vraag is of nou, het er Ik denk houdt. dat het snel saai wordt. Ja, ze ja, nou, ze nou, willen ze er een jaar hopen. mee doorgaan. Um, vpro lang, directeur Lennart van der Meulen... die haalde gisteren in zijn nieuwjaars toespraak uit naar de NPO... de Nederlandse Publieke Omroep. De NPO had namelijk de VPRO gesommeerd te stoppen... met bepaalde onderdelen van de site vpro.nl. Van der Meulen daar zelf over. VPRO-TV is een applicatie op onze website waardoor je on-demand materiaal achter elkaar kunt uitspelen. En die techniek is ontwikkeld met de NPO. Maar de NPO zegt, nu heb je een zender gebouwd... en je mag geen zenders bouwen, want wij gaan over de zenders. De VPRO, maar ook alle andere omroepen... laten op hun websites vaak materiaal zien, bonusmateriaal van programma's... nieuwe pilots of items van makers die nog niet op televisie te zien zijn... En de publieke omroep zegt nu... je mag niet zomaar investeren in dat soort programma's. Want daar moeten wij eerst naar kijken. Daar moeten we toestemming voor geven. We hebben de NPO gebeld. En die bevestigt inderdaad het verzoek om ermee te stoppen. Omdat de site nu uh, uh, een aanbodkanaal is geworden. Ton, wat is dit voor Hilversums gedoe? Ja, dit is uh, old school. Dat, is, uh, dat zijn uh, bestuurders die nog uh, denken vanuit centralisme. Terwijl de samenleving juist ja, behoefte heeft aan cre creativiteit en innovatie. Dus ik uh, deel de boosheid van Lennart van der Meulen. Ik vind alle omroepen... Hebben geweldig bewogen de afgelopen maanden door samen te gaan werken. Door het hele bestel te reorganiseren. En geef nou in godsnaam die omroepen de gelegenheid om een eigen gezicht te tonen. Eigen initiatieven neer te zetten en een relatie te bouwen met een achterban. Want daarvoor is dit bestel uh, bedoeld. Ik vind het achterhaald, centralistisch, regentesk. Is het toch een beetje VPRO kol. om de kont tegen de krip te gooien juist? Melou? Nou, ja, vind je dit de kont tegen dit een gooien? Het is vraagt, niet ja, ik. nee, bedoel, volgens mij zijn ze zij bezig. Oké, okay, goed, volgens mij zijn ze bezig met op een innovatieve manier allerlei, allerlei media in te zetten om programma's te maken en ons mooie dingen te laten zien. En misschien is dat een beetje anarchistisch. Dat zou ik heel leuk vinden. Ik hoop ook als uh, VPRO-lid wordt... alle lid van de VPRO-mensen uh, om dit te oh, steunen. Oh, oh, oh. Dat zij hier... Uh, nee, mag ik niet zeggen, natuurlijk. Hè. Maar uh, dat zij hier, uh, hier ook... Uh, je kunt trouwens van twee lid zijn of drie, hè? Ja. Maar dat zij uh, hier ja. Ja. gewoon mee, ja, mee gaan. Ik noem het maar even noem twee. Noem maar wat, ja, ja. Maar ik zou het wel een goede zaak vinden... als, uh, als uh, de VPRO hier uh, dit, uh, dit doorzet... en gewoon eigenwijs uh, de eigen gang uh, blijft uh, gaan. Hoe eigenwijzer, hoe beter. Wat mij betreft. Ja. Er, er dreigt wel een boete van drie miljoen. He, dat, uh, 3 dat, uh, miljoen? Ja, daar dat hebben ze gerecht. Uh, van Ach, Meulen van ah, de VVO heeft al gezegd dat hij dat niet gaat betalen dus aan, aan de NPO. Uh, jij bent mediaadviseur. Aan welke kant zou jij gaan staan in dit geval? Wie gaat de winnen? Ik sta... Nou ja, ja, ik weet... Kijk, het zijn altijd de bestuurders die het natuurlijk uh, winnen. En het zijn altijd de regels die het winnen. Want zo is het in Nederland. Maar dat levert niet de leukste samenleving op. De, de, je, je krijgt een leuke samenleving als je mensen, professionals omroepen... de vrijheid geeft om nieuwe wegen te verkennen. Dus uh, in die zin sta ik aan de kant van Lennart van der ja. Meulen. En ik wil graag bijdragen aan die 3 miljoen. Wekenlang infiltreerde het VARA-programma Rambam in de Astro-televisie. Presentator Lars Gierveld, die trouwens helemaal niet paranormaal begaafd is, die solliciteerde bij Astro-TV en werkte wekenlang als helderziende voor het programma dat dagelijks te zien is op Net5 en SBS6. Hoe het ging was gisteravond te zien in die uitzending van Rambam. Onze goede vriend hier naast me heeft dus gesolliciteerd bij Astro-TV. Ik ben aangenomen en ik heb de papieren bij me. De twee mensen van Astro-TV tegenover mij. Ja, hij is gewoon echt zeiker. Aaron is klaar voor zijn eerste telefonische consult. Aschlein, goedemiddag met Aaron. Linda en Lex berekenen wat de baas van Aaron zo gemiddeld per jaar omzet: 1,7 miljoen. Tering, daar kun je een aardige boterham van eten. Ja, die waarzeggers van AstroTV blijken allesbehalve helder zien te zijn. Zouden kwetsbare mensen voor veel geld lang aan het lijntje. Ik had die indruk al een beetje hoor. <laughs> ja. ja, dat wisten ze wel. Fijn dat het nu aangetoond is. Ja. Ja, wat vind je van deze manier van journalistiek bedrijven? Melo? Uh, nou ja, ik, ik heb me eigenlijk vooral geamuseerd toen ik het zag. Maar dat, dat is zieke. waarschijnlijk je vraag niet. Hè? Je, je, je vraagt je af of je dat uh, ethisch wel... Uh, moet het mogen? Of het wel moet mogen. Nou ja, het is zo'n grote oplichtersbennen... dat ik denk dat het ethisch wel moet mogen. Ja, in dit geval. Misschien denk zelfs ik wel. van groot belang. Ik weet niet of het van groot belang uh, is, maar uh, ik heb de indruk dat de mensen niet, uh, die, de mensen die uh, bellen toch zodanig naïef zijn of uh, uh, iets onder het gemiddelde IQ van de bevolking scoren, dat het toch wel goed is als ja. we duidelijk maken dat uh, er enorm geprofiteerd wordt van deze groep mensen. Maar er wordt natuurlijk vaak gezegd dat infiltreren als journalist dat moet je alleen doen bij echt zaken die, die van zeer groot maatschappelijk belang zijn. Is het dat? Ja, dit dat, het, dat, dat, dat vind ik wel een. Kijk, dit heeft niets met journalistiek te maken. Dit was het maken van een amusement. Boeven met boeven bestrijden met maar één oogmerk. En dat is om lekker amusementair bezig te zijn. Want iedereen weet dat AstroTV niet deugt. Je hoeft maar te kijken. En dan bewijzen ze zelf dat het een grote fake is. Ah, dat was met die belspelletjes ook zo. Dat hebben ze, de Belgische Rambam zeg maar, heeft dat toen gedaan. En onthuld. En ook de technieken erachter duidelijk gemaakt. En dat heeft er uiteindelijk wel toe geleid Dat die belspelletjes verdwenen zijn. Ja, maar ik, ik denk dat dit programma is moeilijk uh, te bestrijden. Want dan uh, zit er een mevrouw die praat met uh, iemand en die, die maakt er een soort gokspelletje van. Die probeert jou van alles en nog wat te ontlokken op gronden waarvan je het leven van die mensen ja. een beetje kunt. Maar je kan mensen toch waarschuwen voor dat soort praktijken? Dat ja, maar, aan maar waarschuw mensen dan voor die uh, praktijken? Nu, nu, is al, nu was aan het begin van dit programma al uh, snel duidelijk wat de uitkomst van het programma zou zijn. Maar daar gaat het mij nog niet zozeer om. Ik vind dat je een undercoverjournalistiek... heel terughoudend moet toepassen. En Dat je dat eigenlijk alleen maar moet gebruiken... bij serieuze zaken... als je geen andere middelen hebt... om een won -toestand te, te ontmantelen. En dat was hier anders. En, en uh, op deze manier werk je mee aan... Inf inflatie van dat uh, middel. En dat zou je er tegen kunnen hebben. Maar ach, verder vond ik het ook een vermakelijke ambitiementsprogramma. Een vermakelijke televisie. Wat, wat het ja. nog wel uh, voor mij in ieder geval opleverde... wat ik wel heel, heel aardig vond vond in dat programma, is het interview met de directeur van Astro TV die dingen zei als wij zijn groter dan de Riach wij zijn tenminste 24-7 bereikbaar bij ons is er geen wachtlijst en ach 100, uh, 100 euro aan zorgkosten ben je toch ook zo kwijt, dat, dat, dat zouden we anders niet gebeten hebben dat er zo over werd gedacht dat vond ik toch wel heel aardig, dank jullie wel Melou van Hintem en Ton Verlind vandaag in ons mediaforum Forum, en zijn we aan het eind van deze dinsdagse ochtend morgen vroeg even naar negen en melden we ons weer zometeen na twaalfen, Felix en Veenhoven met de Nieuws BV Goedemiddag. heeft een nieuw geluid. Er werd net gezegd, politiek Den Haag moet nu aan de bak. Ja, nou, en, daar uh, bent u. Wat gaat ze met u bespreken? Mijn handen jeuken, om er nou allemaal eens precies uit te leggen. Nou, nou, vertel het. Zit. Hoe zit het wel? <laughs> precies. En dat kan niet altijd. Oh. Elke werkdag van 2 tot half 5, Radio 1 vandaag. Er wordt Rijkhals naar uitgezien. Dus jouw verwachtingen waren ook hoog gespannen. Hoe denkt u persoonlijk over 2014 en hoe dat jaar door te komen? Laten we eens eventjes kijken hoe daar verder over gedacht wordt met Suzanne Bosman, Bas van Werven en Jan Mon. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.